Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Vitesse raakt zijn proflicentie kwijt, dat meldt de krant De Gelderlander. De KNVB zegt dat de Arnhemse voetbalclub niet aan de licentie-eisen voldoet. Vanmiddag verwacht Vitesse een brief op de mat van de KNVB. Er is weer een hoop misgegaan bij de club, vertelt deze Vitesse-watcher. En dat nu waarschijnlijk die licentie opnieuw wordt ingetrokken... dat is een opeenstapeling van overtredingen volgens de licentiecommissie. En dan gaat het vooral om het onvolledig inleveren... en te laat inleveren van belangrijke informatie. En het meest heikele en omstreden punt... dat is de overeenkomst tussen de Amerikaan Coly Perry... en de vijf nieuwe eigenaren van Vitesse... die de licentiecommissie niet volledig zou hebben ingezien. Ja, Vitesse kan nog wel in beroep gaan tegen... het. Besluit. Bij een huis in Barendrecht is opnieuw een explosief afgegaan. Het is volgens RTV Rijnmond de vierde explosie bij dezelfde woning sinds november. Rond drie uur vannacht raakte de voordeur beschadigd door de ontploffing. Niemand raakte gewond. De eerdere explosies vonden plaats in een week tijd. Net als vannacht werd toen vuurwerk in combinatie met brandbare vloeistof gebruikt. Het dodental in Australië door de overstromingen is opgelopen naar vier. Tienduizenden mensen in de deelstaat New South Wales zitten nog altijd vast door het hoge water. De afgelopen dagen zijn daar recordhoeveelheden regen gevallen. Vandaag zijn er waarschijnlijk minder buien, maar het overstromingsgevaar is daarmee nog niet weg. En woensdag kregen de Formule 1-coureurs de kans om een Hollywood-film over hun sport te kijken nog voor de jaren. Twee coureurs ontbraken toen: de Canadees Lance Stroll en Max Verstappen. Gisteren vertelde Verstappen op een persconferentie waarom die er niet bij was. I wanted to spend more private time, because it is private time at the end of the day, the evening also. And uh, I mean, it, I think it's coming out in June, no? 27. So I mean, I'll download it on. Van Verstappen wilde wat meer vrije tijd. Hij is ook niet zo lang geleden vader geworden. In F1 The Movie speelt Brad Pitt een coureur... die na een ongeluk op de baan stopte met racen... maar dan 30 jaar later terugkomt om het team te redden. Heb ik het weer nog voor je? Nou ja, je zou in de auto kunnen stappen en misschien een beetje uit de bocht kunnen vliegen. Af en toe een bui, afgewisseld met wat zon... later op de dag, steeds vaker droog bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het noorden van het land op de N9, Den Helder, Alkmaar. In beide richtingen heb je het hoogte van Schagerbrug, zo'n 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANW-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Ja, wat is die keuze? Ja, natuurlijk nog steeds even geen rust aan de kust. En ik had het u beloofd, welkom terug trouwens uh, voor de luisteraars die nu net inschakelen. Dit is het tweede uur van het programma Even Geen Rust aan de Kust. En we gaan uh, luisteren straks naar de column van onze Hanny. Maar voorafgaand daaraan heeft ze een liedje uitgekozen wat daar Iets mee te maken heeft met die kolom, dus die ga ik nu inzetten. En daarna horen we Honey met de kolom over de computer. Welcome. That I do and what I usually do I, I scan my computer Looking for a site Somebody to talk to Funny and bright I scan my computer Looking for a site Make believe it's a better world A better life Nothing on TV I ain't seen before Another murder on the news I can't take no more Evil Incorporated Blowing up bombs and things I have a child huh. I have a lot to explain I could write a letter But who would I send it to? It was Sunday night Instead of doing what I used to The other day, no congratulations, no respect paid. All she did was wonder if the rumors were true. I said, No, I ain't dead yet, but what about you? I can count my friends with a piece of one two. It was Sunday night, instead of doing what are you Get my computer, looking for sight. Mm. Somebody to talk to, funny and bright. Mijn vriendin vraagt me dat recepten mailen van die kletskoppen die ik vaak bak. Onze favoriete en zo toepasselijke koekjes. Omdat wij zelf zulke enorme oude hoeren zijn. Dus ik zet even de computer aan. En ik opende blij dat ik bak app Even inloggen. Ja, want uh, daar heb ik ze van namelijk. Ja, gebruikersnaam. Oké. Okay. Nou, dat is mijn e-mailadres. Dus, haan, uh, huppelde, de puppel, de puppel, pup. Zo, een wachtwoord. Oh, wat gebruikte ik hier ook alweer? Ja. Oh ja, oh ja, die was zo leuk. 1, 2, 3, misbaksel, uitroepteken. <racht> nee, doet hij niet. Doet hij niet? Gebruikersnaam of wachtwoord onjuist. Gebruikersnaam of wachtwoord onjuist? Ik ben toch niet gek? Ik weet mijn eigen e-mailadres toch wel? En dat wachtwoord, dat, dat kon toch niks anders zijn? Of had ik dat toen veranderd naar BH-cup? Uh, wat was het? BH-cup cake 85e, vraagteken. Niet? Met, met een uitroepteken dan? Ook niet. Hè? Wat raar? Ouwe taart 2025 met een hekje. Ook niet. Shit, poep. Waar heb ik nou dat wachtwoord opgeslagen? Waar zou ik dat opgeslagen? Nee, geen idee. Nou, ik ga het nou ook niet zoeken. Dan maar een nieuw wachtwoord wacht, wacht, oh, wacht, aanvragen. Wacht even, in één klikje één klikje is dat gedaan. Klik op de link, wachtwoord vergeten. Ja, dat doe ik. Vul telefoonnummer in om een sms-code te ontvangen. Ja! Piep en piep, kijk, daar is hij al. Mooi. Code invullen. Zo, nu verzenden. Ja, en weg. Hoppa. Wacht even. Nou moet ik toch een mailtje krijgen. Waarom ontvang ik nog niks? Hé, jongens, werk nou toch eens even mee. Nou, nog maar een keer. Klik op het link. Wachtwoord vergeten. Telefoonnummer invullen enzovoort. Hé? Weer niks? Zit het misschien in mijn spambox? Oh ja, uh ja, in de spambox. Nou ja, goed. Berichtje openen. Linkje aanklikken. En kijk, daar staat het. U wilt een nieuw wachtwoord aanvragen. Jep. Vul eerst uw oude wachtwoord in. Oh. Vul eerst uw oude wachtwoord in. Maar die weet ik juist niet. Anders zat ik je er toch niet te doen allemaal bij, Gogem. Oh, wacht, even rustig krijgen. Rustig blijven, rustig blijven. Mij krijgen ze niet gek. Gewoon even zo, zo, zo scrollen, scrollen, scrollen. Rak, rak, rak. Kijk, aha, nu zit ik in het goede veld. Nieuw wachtwoord aanmaken. Let op. Maak een wachtwoord aan, het liefst een zin. Gebruik hoofd- en kleinletters, getallen en op zijn minst één leesteken. Oh, ze willen een zin? Nou, ze kunnen een zin krijgen. 819, zo'n pokken-app heb ik nog nooit gezien met vijf uitroeptekens. En pokken met een hoofdletter. Herhaal het wachtwoord. Tuurlijk hoor, oh, komt ie nog een keer. 819, zo'n pokken-app. hè? Huh? Weer rood, hoe kan dat nou? Hé? Gebruikersnaam fout, gebruikersnaam fout, gebruikersnaam fout. Maar ik ben er nu toch mee aan het werk. Ik ben toch de gebruiker? Kunnen jullie dat niet even onthouden? Nou, maar gebruikersnaam is gewoon mijn e-mailadres. Of heb ik een typfout gemaakt? Holy cow, wat gaat het allemaal traag. Oh, haha, ja, hebben, hebben, hebben. Hè, hè. Ik zit nu eindelijk op de app van die koekenbakkers. Zo, even kijken. Recepten. Hartig, zoet, taarten, koekjes. Koekjes, ja, koekjes. Daar zijn de kletskoppen dan eindelijk. Nou. Zo. Nou, het recept even knippen en dan plakken in Word. Ja, ik schrijf er nog wat tips bij. Voeg wat foto's toe, dat is altijd handig. Want dan weet je tenminste hoe die kletskoppen eruit hadden moeten zien... als ze wel gelukt waren. Je eigen baksel ziet er namelijk altijd anders uit dan op het plaatje. Nou, gelijk maar versturen, klik, soef, weg. Nee, niks, soef, de mail blijft hangen. Waarom gaat hij nou niet weg? Wacht even, geen paniek, geen paniek. Ik ga gewoon weer even één stapje terug. Hm, zo, zo, nee, dat is niet goed. Nee, nee, dat is helemaal niet goed. Hij is weg. Hoe dan? Dit geloof je toch niet? Dit geloof je toch niet alles weg? Maar waarom nu? Waarom ik? Wat heb ik misdaan om dit te verdienen? Oh god, had ik het misschien dan toch eerst even moeten opslaan? Bah, bah, bah, bah. Nou ja, het is dat ik het mijn vriendin beloofd heb. Dus ik moet alles maar weer even opnieuw doen. Mailadres, wachtwoord, 8, zo'n app. Hé pokken. Eh, pff, he, he, ik zit er weer in. Oh nee, hij blokkeert. Wilt u cookies accepteren? Cookies accepteren, cookies accepteren. Nee, natuurlijk niet, stelletje achterlijke idioten. Ik wil cookies bakken. He, weigeren, weigeren, ja, natuurlijk weigeren. Nou, het hele recent ritueel maar weer herhalen. Plakken in Word, erbij, foto erbij, klaar. En nou niet dezelfde fout maken. Eerst opslaan, opslaan. Opslaan als? Opslaan als? Hoezo opslaan als? Waarom als? Ik wil gewoon opslaan. Is dat nou zo moeilijk? Oh, ik krijg het er warm van. Weet je wat, ik maak voor de zekerheid even een printje. Want dan heb ik tenminste nog iets als het verkeerd gaat. Zo, afdrukken. Potverde, potverde, potverde, waarom werkt die printer nou niet? Pa papier op, papier op, hey, ik print bijna nooit. Nou ja, god, ja, dan toch maar even bijvullen dan. Wat staat er nou weer in het scherm? Wat is hier vredesnaam allemaal aan het doen? Schakel de computer niet uit, bezig met een update. Bezig met een update? Moet dat nou precies op dit moment... Ik ben net even met iets belangrijks bezig. Ja, kan dat niet wachten. Als er iets een update nodig heeft, dan ben ik het zelf wel. En het molentje blijft maar draaien. Draaien oh, Waarom duurt het zo lang? Ben ik nog wel online? Ja, ik kan natuurlijk wel zo'n helpdesk medewerker bellen. Maar dat zijn meestal ook de snuggers niet, hè? Krijg je van die vragen van zo'n muffemus of zo'n beide handlefgoosertje. Zit de stekker er wel in? Heeft u al geprobeerd hem even uit en weer aan te zetten? Ja, wat dacht je zelf? De gekke Gerrit niet. Nou, dat ga ik dus maar niet doen. Het is niet goed voor mijn bloeddruk. En die is nou al hoog, denk ik. Nou, schiet op met je update. Hup, hup, hup echt hoor. oh hou me tegen, hou me tegen, want ik ben in staat dat ding met printer en al uit het raam te flikkeren. Ach, eh, eh, ik, ik, ik hou er ook mee op. Ik moet nu echt de frisse lucht in. Ik moet even naar buiten Ach, wegwezen. Ik, ik laat de boel de boel. En op weg naar mijn vriendin duik ik de appie in voor een pak kletskoppen. En bij de kringloop scoor ik zo'n heerlijke oude wetsen die ik apart laat zetten om op de terugweg weer mee te nemen. Een eenvoudig, ongecompliceerd logapparaat... waar je hooguit af en toe een nieuw lint in hoeft te doen... maar waar verder niets kapot aan kan gaan. Wat een rustgevend idee. Heerlijk. The one they pick, the one you know by, don't you ever ask them why, if they told you you would die, so just look at them and sigh. That your elders grew oh, up, and, and so please help Them with your ease They see the truth Before they can die can. Teach your parents well Their children's hell Will slowly go by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 Ja, en daar zijn we weer. Na die heerlijke column van Honey. zijn we weer uh, terug. We hebben even vreselijk moeten lachen. Dat gedoe met die computer zo herkenbaar. Je wordt er af en toe stapel met sjokken van. Maar goed, uh, we gaan weer verder met het programma. En ik heb u beloofd dat we weer twee hele leuke gasten... en interessante gasten in de studio hebben. En vooral krachtige gasten ook. Uh, we gaan het hebben over uh, de oproep van... Camping voerde... die uh, op de socials te lezen was... zij roepen op om mensen mee te komen naar uh, Den Haag... naar het Kamerdebat over het voortbestaan van campings. En um, Beb, jij heb je er helemaal in verdiept ook. Ja, zeggen... en... ja, zeggen... Oh, wacht even, want je zit er nog niet in. Sorry. Ja, okay. Laat ik even de schuif opengooien. Dat praat wat lekkerder. Of tenminste, dan horen de luisteraars thuis het wat beter. Waar ik zo bezorgd om ben, Dolly, is dat mijn vriendin dit straks ook wil. Ze schuif dat ze hem uit kan zetten. En weer aan kan zetten als het eruit komt. Ja, en, we gaan het meemaken hoor. We gaan het nog zo ver komen, leg op. Ja. Nee, ja. we volgen natuurlijk Sander Voerde op de voet. Het is dichtbij en we zijn betrokken. We zijn sowieso als Zandvoort betrokken. En we hebben het hier over familiecampings. En dat zijn dan ook campings waar mensen soms generaties lang met de familie staan. En dan komt er een jongen met geld, een um, projectontwikkelaar. En die verzint om daar chalets te bouwen. Hij gooit daar heel veel geld in. En dan moet de familiecamping die wijken. Die krijgt te horen van, het zit erop, we zeggen jullie contract op. Hier in de studio zijn Heidi Boerliel van de SP in Zandvoort. En stel jezelf even voor, roep het even door de microfoon. Desiree herinnering van recreanterecht. Oké, okay, van recreanterecht. En dan noem je een woord waar we natuurlijk allemaal ademloos naar kijken. Uh, rechtspraak is niet altijd rechtvaardige recht. Dat je denkt, van: er wordt mij recht gedaan. Um, Heidi, het is voor allemaal veranderd. Je zei het net al razendsnel. Toen er een wet kwam in 1995. Um, de kampeerwet. Ja, werd in 1995 werd die, uh, werd die afgeschaft. Werd die afgeschaft. Toen kwam er een, uh, een andere wet. Heb uh, je die microfoon bij je mond. Ja. Uh, toen kwam er een andere wet. Uh, dat wijs... Wet uh, Open Lucht Recreatie. En uh -huh. die is in 2008 is die afgeschaft. En uh, toen is eigenlijk alles... Uh, bij de gemeentes komen te liggen. Uh, die hadden allemaal beleid moeten aanpassen. De, AP, uh, de Algemene Verordening moeten aanpassen. En je ziet nu dat dat niet goed genoeg gebeurd is. Nee. Je kan het de gemeente niet eens kwalijk nemen, want ik bedoel, die weten vaak ook het niet eens elke Het is ook landelijk, he, Dit ja, probleem. Ja, landelijk moet dit echt gaan oppakken. Nou, Sanderfoorde is heel goed onder onze aandacht gekomen. En ja. Jullie gaan door, jullie strijden door. Jullie waren heel erg uh, hoopvol toen uh, de kapvergunning niet werd afgegeven, want dan moesten we weer een half bos weg. Ik ben daar nog steeds heel hoopvol over, hoor. Ik ben nog ja. steeds van mening dat het plan niet haalbaar is. Je bent nog steeds van mij. Ja, zeker. Oké, okay, we, we, we zeiden net even in het kort: het zit hem vaak in de letter van de wet. Ja. Wat zien jullie nog voor mogelijkheden om met elkaar die wet om te buigen? Dat je gewoon op zijn minst een plek houdt op zo'n camping. Nou, wat wij, we hebben anderhalf jaar geleden, en daar is de aankomende maandag ook het debat over, ja, eindelijk. Eindelijk. Uh, hebben we initiatiefnota samen met recreanten opgesteld. Uh, en recreantenrecht van, goh, hè, waar lopen jullie nou tegenaan? En wat, wat moet er dus veranderen? Nou, dat is onder de, de huurbescherming... maar ook het opkopen van uh, uh, lukrake campings die dan maar omgekat worden. Er wordt al heel makkelijk gezegd, dit park is niet vitaal. Ja. Dus moet het geherstructureerd worden. Um, en, uh, en de natuur... Er wordt gewoon volledig voorbij gegaan aan ja. de Natura 2000 ja. gebieden. Aan de re andere recreatiegebieden, beschermde gebieden. Zandenvoerder uh, uh, zit natuurlijk op archeologisch gebied. Ja. Dan gaan ze ergens anders gaan ze monsters nemen. Ja, ja, ja. Omdat ze een vijver aan willen, aan willen leggen. Dan gaan ze op een aangelegde berg gaan ze monsters nemen. Terwijl, ik weet niet of een meter verderop de vijver gegraven wordt. Ja. Ja. Die belazen je dan. Er gebeuren dus ja. allemaal, allemaal dingen ja. onder en boven de wet. Ja. Om het om te ja. buigen. Het gaat over geld, dames. Het ja. gaat altijd Klopt. over geld. Grote beslissingen in de wereld vallen op geld. Ja. Um, ik heb wel eens heel simpel. Ik denk vaak heel simpel, want ik ben simpel. En dan denk ik, waarom doen ze niet een stuk van die camping? Er zijn mensen die sowieso zeggen. Nou ja, ik ben nou tachtig en mijn kinderen willen ja. niet. Ik doe de wagen weg. Maar er zijn mensen die willen heel graag blijven. Is er een middenweg te bedenken? dat er een stuk van de camping voor de oude kampeerders blijft. Zeker, dat is ook... Uh, zijn jullie in, in, in gesprek met die lui ook? Oh. Uh, nou ja, goed, van uh, Sandervoerder bedoelt u. Ja. Uh, daar zijn ze inderdaad, hebben ze geprobeerd om met de eigenaren te praten. Mm -hmm. Maar ze komen er niet achter wie de eigenaar is. Want het zijn 53 eigenaren. Dus, ja. Dat is ook al interessant. Nee. <laughs> dus als ik ja. zeg die lui, ja. dan zeg ik het per ongeluk goed. Uh, nou ja, <laughs> <laughs> ja. Uh, het is bij de Kamer Verkoop het kadaster niet te traceren wie nou de eindverantwoordelijke is. Dat is, is maar... toch bizar? Dat is heel bizar. En dan kan je er eigenlijk al bijna van uitgaan dat er gewoon echt iets niet klopt. Wat, wat is er dan gebeurd vanaf het moment dat. Uh, ik dat had zonder dat, ja. uh, dat was altijd van één persoon. Ja, maar. Uh, toen, toen, toen, het nog gewoon, toen er hier nog geen uh, sprake van was. Wat, ja. wat, wat, wat, wat is er in godsnaam gebeurd dat het ineens 52 anderen bij zijn gekomen? Nou ja, ja, inderdaad. Stichtingen zitten ertussen. Trustfonds zitten ertussen. Je ziet bepaalde figuren zie je ook weer elders terugkomen. Ja. Uh, dan hebben ze ineens weer een andere functie. Ja, en dat draait en... met al die parken zo. Hè? Want ja. uh, het, ja. het verandert constant van naam. Het verandert constant ja. van eigenaar. Ja. Het zijn gewoon uh, uh, bedrijven die de belasting uh, uh, een loer draait. Ja. En dan, dan zoveel mogelijk geld eruit perst. Ten koste dus... Van onze mensen die ja. daar al jarenlang. Kijk, weet je wat ik nou vind? De mensen op Zandvoerde, die zijn hier eigenlijk het grootste deel van het jaar hier in Zandvoort. Ja, ja klopt. Hè? Van, ja. Uh, van zeg maar pakweg ja. april tot en met uh, september. Dat zijn toch halve Zandvoorters? Dat klopt. Bedankt. Daar zouden we toch. Stel je voor dat in Nieuw-Noord ineens een hele wijk leeg moet. Ja, ja, omdat er allemaal huisjes gebouwd moeten worden. Daar staan we toch ook op? Ja, precies. Ja. Nou ja, goed en, en het nee, is vind... een uniek stukje natuur. Het is een uniek stukje. Ja. En, en het is ook nog bereikbaar voor eventueel de man die met een tentje komt. Want die kan nergens meer terecht in Zandvoort. Nee, nee. Maar daar is nog een veldje waar ze voor een paar nachtjes neer kunnen strijken. Nergens ja. kunnen ze anders... Te, waar, pot ik, ik kan me daar zo boos over maken. Ja, Vaak wordt op de tegenstelling gemaakt... Uh, uh -huh. dat het goed zou zijn voor de gemeente om huisjes te hebben. En oh, ja. Want dan heb je heb je, je toeristenbelasting. En ze gaan uh, hier al uh, hun boodschappen doen. en uh, nou, nou, Dan uh, gaan dat ze deed, uit eten. Dus het is goed voor dat de, de Dat deden onze de dorpsgenoot op Sander toch ook al? Hun boodschappen. Ja, natuurlijk. De hel. Stel ik er nog, ja. als die wat in hun tuin willen doen... gaan ze hier naar een tuincentrum. Ja. Als ze hun, hu hun, uh, hun hek geschilderd willen hebben. Ja. Gaan ze hier naar een bouwmarkt. Ja. Dus hun maken echt onderdeel uit van de maatschappij. Een, een, een tijdje geleden was ik uh, nog hoopvoller. Door jou wil ik hoopvol uh, zijn. Want toen <laughs> was ze daar in. Um, is dat niet uh, vogelenzang die camping. Ja. Daar werd een stuk toch voor de oude campers uh, gereserveerd. Ja. Werd een mm -hmm. middenweg. Mm -hmm. Ik zie jou nee schudden. Ging het anders ja. uh, deze <laughs> week? Ja, wat je ook vaak ziet, is uh, dat ze gefaseerd gaan herstructureren. Ja. Aha. En als, als ik... Uh, dan let ik als niemand meer op. Gefaseerd nee, herstructureren, dan willen ze dat uh, beetje bij beetje doorvoeren. Want op het moment dat je een compleet plan presenteert, dan krijg je stikstofdepositie, dan krijg je onderzoeken. Maar als je dat kleinschalig elke keer doet, ja, ja, ja, ja. dan uiteindelijk druk je toch dat hele plan erdoorheen. Ja, sluwheid ten toep. Ja, dat ja, is een bekende salamitactiek. Dus alle ja, schijfjes, de, ja. Alles geschijfjes, allemaal, allemaal stukjes. Ja, dat ja. Je ziet dat, Want anders moeten ze mensen allemaal gaan opzeggen. Ja, ja en dan gaan ze de, de protesteren, dan krijg je rechtszaken, uh, dan komt er uit, ja, je hebt te maken met Natura 2000. Dus de ja. provincie moet zich daarover buigen, er moet stikstofdepositie komen. Dat willen ze allemaal niet. Dus nee. doen ze een stikstofdepositie. Dus dus het is een interessant verhaal. 53 eigenaren, gefraseerd, je zin doordrukken. Ja. Het is natuurlijk voor de rechter heel lastig. En, en dan ook al vaststoppen stoppen met alle faciliteiten. Hè. We gooien vast de kantine ja. dicht. Ja, nu al. Uh, ja. Uh, de, de, de, het zwembad uh, wordt, wordt niet meer goed onderhouden. De receptie gooien we dicht. Maar ik neem uh, dat aan dat dit dingen. soort dingen niet wettelijk zijn. Dit mag natuurlijk niet zomaar. Dat zou uh, ik denken. Dat zou je denken, maar die wet is er. Dus Die is gewoon die helemaal is dus tafel gevecht. En daarom dus als initiatiefnota. Oké, okay. er komt in de Tweede Kamer een debat. <coughs> ja. Dat gaat natuurlijk ook over, over landelijk. Niet alleen over zandvoort. Nee, dat gaat over landelijk. Komen ja. er meer... Uh, weten jullie dat er uit omliggende gemeenten... meerdere uh, demonstranten komen? Jullie gaan er in ieder geval naartoe? Ja. ja. En ja. Jullie, dat roepen, zijn, uh... jullie roepen je dorpsgenoten ook op... ga met ons mee. Ja. Want samen sterk. Komen er meer mensen uit Nederland? Weet je er ja, iets van? Jazeker, door heel Nederland komen er, komen er recreanten. Komen recreanten? Ja, om, uh, want we gaan ook uh, een gesprek met de minister vooraf uh, hebben. We gaan een, uh, omdat we al zo lang moeten wachten, wisten we... de recreanten al zo lang wachten voor behandeling van dit stuk... Ja. Uh, hebben we een, een, uh, ja, een soort uh, trofee gemaakt in de vorm van een slak. En die gaan we, <laughs> uh, ja, de gouden slak... Die gaan we dus overhandigen aan de minister. Uh, nou ja, tenminste, de recreanten gaan dat doen. Ik, uh, ik, ik niet. Nee, maar goed. Jij, ja, de recreanten gaan Jij niet. vecht al heel lang mee. De recreanten stappen naar voren en bieden hem dat aan. Ja, met ja, het ja. verhaal. Ja. Zijn er op dit moment recreanten op het park? Op Zandervoerde? Ja, op Zandervoerde. Ja, uh, ja, als het goed. Ja, Laten ze zich toch niet afschrikken? Maar, nee, zeker niet. Maar ze zeker hebben geen niet. faciliteiten, begrijp ik. Dus, uh, of, of teruggedrongen. Nou, ja, teruggedrongen. Ja, ja. Niet alles is er meer, maar goed, ze maken er zelf een feestje van. Gelijk, ze organiseren ze. het allemaal zelf. Ze onderhouden het park zelf. Ja. Ja. Dus dat, um, ja. Ach, ik fiets er altijd langs naar mijn werk. Prachtig park, keurig. goede ja. uitstraling. En uh, er is ook gedreigd met uitbreiding. Dus uh, jullie hebben zoveel... Um, ook wettelijke dingen waarop je zegt... we hebben hier wapens, hè? ook de verkeerstoevoer... Ja. het milieu, noem het allemaal maar. Hebben jullie advocaten die voor je vechten? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ik geloof dat Sander Voeren heeft er twee ja, of drie, geloof punt. ik. Hè? Ja, een tuinpuntje en van Zadenhof. Ja, dus die... Okay. Uh, Bride, die is ook wel heel veel Die is ook bezig, heel, heel veel ja. zaken bezig. Je ziet wel steeds meer rechtszaken, steeds meer mensen die opstaan die het niet pikken. Hebben jullie contact met andere campings in het land? Oh, Jazeker, ja. we gaan met z'n tweeën, we noemen elkaar uh, ook wel het stof van een blik. <laughs> ja, en we gaan door heel het land heen, ja. ja, dus, ja waar je vroeger ja. zag dat, dat dat heel veel in de Veluwe gebeurde, he. Gelderland, ja. Veluwe... Je ziet nu dat dit zich verspreidt als een olievlek door heel veel ja, he? ja, het is van noord naar zuid, Brabant, Limburg, overal. Het geld gebeurt, het en geld rukt op. En er is en, en ze zeggen ja, uh, er is een uh, andere vraag naar een vorm van recreëren. He? maar. Daar die is het niet onder gedaan. Ja. Uh, nou, maar ook al zou die er zijn. Nee, maar die dan een... hebben we bijvoorbeeld ja, hier in Zandvoort al genoeg ja. huisjes... Nou, ja. waar mensen die andere vorm van recreatie kunnen be het beleven. Ja. ja, maar ze maar, zeggen dat. Het is, het is heel mooi. Uh, hier is wel heel veel vraag naar geweest in de coronaperiode. Maar die vraag is er nu niet meer. Nee. nee. Die is er gewoon niet. En je ziet dat als mensen daar uh, zo'n heel duur kopen... en dan wordt beloofd, dat was voorheen. Nu zie je de tendens dat ze gaan verkavelen. Dus stukken grond gaan verkopen. Ja. Dus het, het verschuift elke keer. En, nou, dat, de stukken grond, dat zijn uh, beleggers. Ja. En nou. Die er zelf niet ja. zo vaak zijn. Dus je ziet op een gegeven moment leegstand op zo'n park. Ook ja. nog. Uh, ja, mensen die hem hebben gekocht, uh, omdat er is beloofd dat er heel veel rendement uit wordt gehaald. Ja. En die mogen zelf blij zijn dat ze zelf geen geld toe moeten leggen. Mm. He, want ja, de, de markt duur, is verzadigd, hè? Dat ja. Er is geen vraag meer. Nee. Maar, maar, maar hier staat gewoon. Gezellig uh, uh, recreëren, lekker naar Zandvoort, lekker ja. daar leven de zomer. Staat hier lijnrecht tegenover geld ja. maken, geld, verhuren, ja. uh, luxe en chic doen. En dan denk ik, ja, het zijn nog steeds dezelfde faciliteiten. Ook die mensen die in zo'n chic. Zitten, ...zullen toch naar hetzelfde kantine gaan... ...en naar dezelfde winkel hier in dorp... ...en ja. wat is de big deal? Nou ja, als ze al naar die winkel gaan... ...want ik bedoel, als jij 1500 euro... ...voor een weekje neer moet leggen... ...of een weekendje om hier al... Uh, ...te gaan recreëren... ...dan neem je je eigen boodschappen mee... Zou je denken, hè? Ja. Nou, dat, dat, dat, dat uit, zie je ook gebeuren. Omgaat, zie je ja, gebeuren. Ze ja, ja, dus ja. gaan hier helemaal niet naar die lokale bakken. Ziet, nee, nee, dan, nee. Wat dit soort parken vaak hun eigen voorzieningen hun hebben. Hun eigen He? voorzieningen hebben, je ja, ja, eigen restaurant, eigen winkeltje. Door. Door. Eigen, ja, precies. Ja. Die, die dus, doen ja, er dus. alles aan om die mensen op het park te, gaan, ja. te houden. Zodat Dat ja. ze naar hun eigen winkeltje gaan, hun eigen brasserie. Hun eigen Ja. En dat gebeurt op een traditionele camping niet. Die gaan gewoon een dorp in. Ja. Precies. Roep ons nog eens even met z'n allen op. Hoe gaat het in zijn werk? Aanstaande maandag. Op naar Den Haag. Waar is ja, het verzamelen? Op naar Den Haag. Uh, we verzamelen voor, uh, voor de Tweede Kamer. Uh, maar bedoel, als je dan vanuit Zandvoort wil. Ga je met de bus gewoon naar Den Haag? Ja, dat is inderdaad wel op eigen gelegenheid. Ja, okay. uh, wij verzamelen rond half één uit mijn hoofd. Uh, voor ja, de Tweede dat Kamer. Dat is uh, voor, uh, voor op Irenepad Irene pad één. Uh, en uh, daarna uh, hebben we eerst een korte actie met zoveel mogelijk uh, recreanten. Uh -huh. En uh, daarna aansluitend is, uh, begint om twee uur begint het debat. Ja. En uh, ja, dan hopen we op een positief resultaat. Mensen kunnen zich aanmelden. Mensen kunnen zich aanmelden via sp.nl. Oké, okay. uh, sp.nl. Ja. Uh, nou je zegt, er is eigenlijk helemaal geen wet om hierin te voorzien. Hoe zouden ze dan dat strafboek hanteren? Dan mag je toch hopen dat ze dan ook er niet uit kunnen komen. En dat het in ieder geval niet doorgaat. Uh, ja, Wat nu naar gekeken wordt, is of het plan... Uh, uh, ...concreet genoeg gemaakt is... ...of het past binnen een bestemmingsplan... ...of het, uh, nou ja goed... ...heel veel gemeentes hebben daar niks over gedocumenteerd... ...en met die nieuwe omgevingsvisie... ...die omgevingswet... ...ja, dat past eigenlijk alles... ...en telt degene met de diepe zakken die wint. En dat geldt vaak, ook voor vaak. de gemeente Zandvoort... ...wat je nu ja. vertelt. Ja. Hebben jullie steun uit de gemeenteraad... Uh, Jij bent nou, van de, niet de SP. Genoeg, niet, niet genoeg. genoeg. Nee. Nee. nee, we hadden steun uh, van uh, Op C. Dat is echt... Uh, of, of, of C. C. Nee, op C, Ja, Zand ja. ja, wordt echt één. Ja. ja. ja. Mirko Gerrits. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, die, uh, die is echt, uh, echt fantastisch. In het begin hadden we van de PVV uh, ook steun. Uh, daar heb ik in het begin heel veel mee opgetrokken met Marco Deen. Maar die zit nu in de Tweede Kamer. Ja, in de Tweede Kamer blokkeert hij het gewoon. Daar blokkeert, Echt, hij het. daar blokkeert hij het gewoon. Dit, hij... dit debat van aankomende maandag. Heeft VVD, PVV en NSC geprobeerd te blokkeren? Ah, dat had ik nooit verwacht van hem. Het is ja. wat, hè? Maar ja, goed, het is wel gebeurd. Oh, het he? is wat is je, als je in een dus andere nu, sfeer komt, hoe je kan en veranderen. Nu as we speak uh, is, uh, is uh, uh, iemand van uh, Sander Voerden. Is nu, uh, die gaat zo lunchen met, uh, met Marco Deen. Om, om aan te geven van, joh, hoe belangrijk dit is. Ja, ja en, en, maar zoals ja. Ronald van Tichelen, die stond altijd ook vierkant achter jullie. Is, is, klopt, klopt. Heeft hij zich nu die dan die ook steeds, teruggetrokken? Nee. Die staat nee, die er die nog, nog steeds. steeds uh, oh, dus die de, lokale heeft, pvp, de lokale PVP? Oh, gelukkig. Uh, oh, dat wel. Uh, dat ja, wel. Gelukkig. Die is nog. Uh, maar goed, ik neem aan dat je landelijk en lokaal dezelfde lijn trekt. Nee, dat maar is nee, goed lijkt mij eens. Nee. Bij de SP is dat wel zo. Oké. Nee, nee, nee. ja. <laughs> ja. Want de vragen, ja. de vragen zijn ook van de SP in de Tweede Kamer zelf opgegaan, hè? Uh, ja, maar ja. allemaal in samenwerking met de recreanten. Met de dus recreanten. het is niet alleen de SP. Het is echt, echt alles is in ja. samenspraak met de recreanten. Nou, lieve zandvoorters, oh. op naar Den Haag. Ja, ja zeker. Wat, wat willen jullie ons nog vertellen? Nou, wat, wat, ik, uh, echt, uh, wat mij echt bevreemd is... Uh, het uh, kun je iets, ligt... iets dichter bij de, bij de microfoon? Wat mij heel erg verbaast ja. en wat ik heel vreemd vind... is dat het hele land uh, ligt plat. Uh, er mag niet gebouwd worden. Uh, Klopt. Boeren worden uh, uitgekocht ja. of onteigend. Stikstof, geen probleem. Naarbij Natura 2000-gebied of in Natura 2000-gebied. Maar daar komt een recreatieondernemer met diepe zakken. En die kan werkelijk goddelijk gewoon gaan in of nabij Natura 2000. Ja. Die kan bomen kappen, die kan alles gewoon doen. Ja. Ja. is niet uit te leggen gewoon. Nee, nee. Dus ja, wij moeten toch een beetje vechten tegen dit onrecht. We, ja. kunnen, we kunnen niet alsof we naar een tv-serie zitten te kijken van... Uh, doe mij normaal een bakje koffie, wat is er op het, het andere net? Nee, nee en je moet je heel om... goed realiseren dat sommige momenten gewoon bepalend zijn voor ja. de hele voortgang. En dat ja. gaat aanstaande maandag gebeuren. Ja. En dus mensen, uh, uh, uh, uh, we hebben gezien destijds met de rode draad hè, hoeveel mensen dat opgeroepen heeft... Ja. En ik wil nu dan persoonlijk tot uh, op persoonlijke nood... ook naar alle Zandvoortes toe en, en alle mensen daaromheen oproepen. Dit is dus je kans om te laten zien waar je voor staat. Je voor staat. Dus als ja. je wilt dat die camping gewoon familiecamping blijft... zorg dan dat je aanstaande maandag in Den Haag bent en laat ja. zien. Want je ziet wat, uh, wat je met z'n allen... dat je een vuist kan maken ja, en indruk kunt maken. Dus no zorgen dat je dan nooit achteraf kan zeggen... God, had ik dan toch maar daar naartoe. Nee, ga. Nou, ga. en uh, ja. als Marco Deen luistert naar ons programma... onze gewaardeerde uh, plaatsgenoot... dan zou ik denken, Marco... Uh, je zit nou in Den Haag, je hebt het hartstikke goed. Hou, uh, hou het in de gaten... toen het allemaal nog wat eenvoudiger was. Jij zit nu misschien ook wat dichter op het geld. Laat het geld niet winnen. Zo nee. is dat. Oké. Okay, uh, dat gezegd hebbende... gaan we even het uh, gesprek uit. Ik ga even wat uh, muziekje draaien. Ik, ik had iets klaarstaan. Want, oh, oh ja, dat is wel heel mooi. Fars Majeure met dit is uit het leven gegrepen. Wow. Want dat is het wel, hè? <lacht> ja. Ja, daar is er het leven gegeven Ja, daar is er het leven een gegeven Het geluk is altijd met de lepen Ja, daar zit het nou net nou de kleen U zeer bijzonder aandacht voor een lied dat het leven gegeven achteruit, mensen maatje kan die? Ja, zeker Oké, okay, maat, daar komt hij dan, ja? Yeah? Als mensen, hoort ons lied dat wij op straat hier zingen Zo lollig is het niet Om naar uw gunst te dingen Geeft ons met gulden hand En denkt nu niet, verrek maar Liefdadigheid is mooi En het is fiscaal aftrekbaar Ja. Foto de het redden, voor het tweede compleet maatje, kan die? Ja, even wachten. Waar is die dan, maat? Ja, Hier, gewoon even wachten. Gaat die, allemaal? Ja. Daar gaan we dan, ja. Was zij in Amersfoort een stuk of drie huzaren? Gestraft omdat ze in dienst heel ongehoorzaam waren. Ze zeiden stuk voor stuk... Nee, kapitein, ik weiger. U krijgt me voor geen geld. Een tank in met een tank. Dubbeltje persoonlijk, als zodanig gesproken eh, Maar, ja. kan niet Ja. Dan gaat ie daarmee. Derde couplet. Je ziet haast iedereen. En alles gaan fuseren. En elke bank en krant bij samenwerkingsweren. Wie zwak is, wordt zo sterk. Nog sterker wordt. De sterke, het lukt alleen nog niet. Met landen en met kerken. Ja! Nee, nee! Even afrekenen met mevrouw. Ja, mevrouw. Twee tickets, de mm. 30 cent. Ja, dan krijg je alstublieft staan. Dank u zeer, mevrouw. Ja! Ja! ja! We zijn het leven gegrepen. pakken wegwezen. Nou, maar dat gaan we niet doen hoor. Niks inpakken en wegwezen. Want <laughs> uh, hier zitten nog steeds Heidi en uh, Desiree... die het verhaal nog eens aan ons uh, uitleggen. En aanstaande maandag gaan jullie naar Den Haag. Want dan komt er een kamerdebat over het behoud van familiecampings. Uh, tegenover de grote multinationals die geld willen verdienen. Ja. Hoe gaat het precies in zijn werk? Vat het nog even samen voor ons... Iedereen gaat naar Den Haag. En ja. waar moeten we ons dan melden? Hoe? Wat is het adres? Want dan zetten we gewoon even Google Maps aan. Nou, het beste is dat je je aanmeldt via uh, meedoen.sp.nl en dan 26 mei. Dan kom je op de pagina om, uh, om uh, te zeggen: ik ben erbij, dan krijg je ook alle informatie. Oh, mooi. Uh, want je moet je ook, uh, wil je het debat bijwonen, dan moet je je ook even, even aanmelden, aanmelden bij de ja. Tweede Kamer zelf. En dan vooral ook je legitimatiebewijs niet vergeten... want anders dan kom je echt niet binnen. Anders besta je niet, hè? Nee. <laughs> <laughs> uh. Nou ja, ze, ze zijn daar gewoon wat strenger. Uh, dus uh, meedoen.sp.nl... Uh, uh, uh, slash 26 mei. Dan kom je op de pagina. En, en dan, dan heb, je je heb je alle info... En kan je aangeven, ik ben erbij. Oké, okay. ik wens jullie meer dan succes. We houden het in de gaten. Altijd welkom om weer binnen te komen en nog dingen toe te lichten. Nou ja, wat we alleen maar kunnen wensen is dat uh, rechtspraak ook rechtvaardig wordt in ja. dit land. En niet alleen maar een duf wetboek waar uh, heel veel rijke jongens uh, boven hangen. Die allemaal mazen in het net zoeken. Dus ja. uh, meer dan succes. Ja. Dank u wel. En voortbestaan van de familiecamping. Want Jan Modaal, we zijn met het meeste in dit landje. Ja, nou, ja. diversiteit is ook belangrijk. En ja. dat, dat verdwijnt nu ook gewoon echt. Ja, dat is toch onzin. Ja. De, de, de, ze verdienen het meeste aan Jan Modaal. Dus kom op zeg. Ja, nou, <laughs> ja, ja. inderdaad. Ja. Ja, ja, ja, zo is het toch? Ja. Ja. Zo is het, maar net jongens. Nou, hartstikke bedankt voor jullie komst en uitleg. Heel veel succes maandag. Uh, wij hebben een verzoekje binnengekregen voor een nummer van Shors en Shores. Die, uh, die heeft het moeilijk. Die, die, uh, ik zag net een grote pleister op zijn oren, een oorontsteking. Dus hij kan maar half luisteren. Dus George zet je radio wat harder. Want hier <laughs> komt jouw nummer. Dalton Hopkins met Glue. I've got a Gon'l lost my head I'm stuck right back. I can clearly see. Life was a phrase, but it held on through. A mess it made, but it stuck like glue. It stuck like glue. Na dit uh, prachtige nummer Vredja van Sting. Ga ik nu naar mijn uh, twee collega's. Ladies, ladies. Vrolijks moeten doen. Wat zeg je schat? Even wat vrolijks. Ja, want en, uh, we uh, hebben nog altijd een cultuuragenda. Wat, ja. wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren nou, de komende Er zijn natuurlijk dagen. weer heel veel voorjaarsmarkten. En niet alleen in Zandvoort. Die is op 1 juni trouwens. Op zondag van 11 tot 5. Uh, allemaal kramen, foodtrucks en ik weet niet wat allemaal. Dat is door het hele dorp heen. Met name in de Kerkstraat wordt hier genoemd. Het gaat om 150 kramen. Dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Je gaat weer veel te veel kopen. En wanneer is het? En dat is op zondag 1 juni van 11 tot 5. Dat is volgende week zondag. 28 mei. Nee, de zomerfeest in de Haarlemmermeer. 22 tot 28 mei in het Haarlemmermeerse bos. Met uh, optredens, foodtrucks, weet ik wat allemaal. Dan moet je hem gewoon eventjes googlen. Haarlemmermeerse Bos, zomerweek Haarlem meer. Dus heel uitgebreid. Er is ook een uh, lentever in Heemstede. Dat is aanstaande zondag. Ook met 150 kramen. Die hoef je niet te uh, vervelen. Nee. nee. Dus uh, met kinderactiviteiten, muzikaal entertainment. Aanstaande zondag. Oké, okay, dank je wel. Nou ja, dan hebben we nog een afscheid. Het eerstvolgende concert uh, is het afscheidsconcert van Nicolas Devon in de, uh, in de kerk. kerk hier op het Kerkplein. Dat is morgen, 24 mei, is daar het Symfonieorkest Haarlem onder leiding van uh, Nicolas Devon. Het is van smiddags drie tot, uh, nou, tot het eindelijk afgelopen is. De kerk gaat open om half drie. De toegang is een Tientje per persoon. En als u vrienden bent van de stichting Classic Concert... dan kunt u en uw introducee uh, 5 euro per persoon betalen. Dus dat is morgen in uh, de Protestante Kerk Kerkplein. Nou ja, Classic Concert is natuurlijk, uh, net als alle muziek om ons heen, uh, van groot belang in ons dorp. De cultuur is van groot belang. We gaan weer de markt op. Daar heb ik nog het nieuws uh, het weer verteld. Nou, het wordt hartstikke lekker weer om de markt op ga te gaan. En ga kijken naar die Spartanen, hè? Dat ja. is hartstikke knap. Is ook dit weekend, hè? Dus en ook hebben dit weekend. we weekend? nog meer cultuur? We hebben nog uh, tijd. Nou, om, ik, vind wat... het, ik wil eigenlijk nog wel even reclame maken voor het leuke theatertje. Dat, dat draait ja. als een gek hier. In ja. Je bedoelt uh, in, in het Oude Raad. -tijen. Ja. Ja, en ik, ik denk ook van, joh, dat moet toch eigenlijk blijven. Hè? Ja, maar dat, dat gaat kroch. niet. Zodra de kroeg klaar is, dan ik gaat het oude het. raadhuis dicht. Ik weet het. Maar nou ja. is er dus uh, op 25 maart. dus zondag is echt een uh, populaire dag. Hè? Ja. Dus ja. twee en half vijf is er weer een voorstelling van theater op Paradijsvogels in het oude raadhuis. Magie, uh, betoverde marionetten. Het is echt een voorstelling voor kinderen... maar volwassenen schijnen het ook hartstikke leuk. Volgens mij ben je er geweest, dat hoor. Naar de toverschool? Ja. ja. Waanzinnig. Echt. Ja. Die man, die, die, kijk, het, hij is illusionist... en dan denk je, ja, show. Ja. Maar hoe hij met die kinderen omgaat... en ja. hoe hij ieder kind een grote rol laat spelen... In, in de show. En hoe ze ook dingen leren. Hè? Ze ja. leren ook trucs. Nou, als je die kopjes van die kinderen ziet... Dat is goud waard. Dat gaan ze nooit meer vergeten. Nee. En het is zo'n klein, intiem, mooi, warm theatertje geworden. En de muziek is prachtig. De belichting is prachtig. De ja. decorstukken. En, en ja, uh, uh, hoe heet die? Kom in, Mordegai Marduk. Een fantastische opa-figuur, zeg maar. Ja. Die het fantastisch is. En het is eigenlijk internationaal. Want toeristen, kinderen van Maar Dat maakt dus helemaal maakt, niet uit. Maakt niet en uit. dat is het taal, mooie natuurlijk. Dat is niet het probleem daar. Ja, ja. ja. Nou, dat en, is dus weer uh, ja. aanstaande zondag. Ja, en dan hebben we nog iets uh, in dat theatertje. Dat wordt lachen, gieren, brullen. Die twee dames, heb je ze erop staan. Oh, ik heb gelezen niet? twee dames, ja. Ja. Oh, die heb ik niet op het lijstje ik gezet? Ik heb ze niet op het Nee, ja, ze staan er niet op. Ik heb het in de krant nu staan. Oh, hoor. nou, bij, lieve mensen, bij Beleef Zandvoort... Uh, kun je lezen over die twee dames. Die, uh, hoe heet ze? Charity, Lady Charity of zo. En dat is ook een, een fantastisch uurtje... Uh, wat je daardoor gaat brengen als je daar naartoe gaat. Hebben we nog iets? Eén klein dingetje... Um, nou, daar zitten we toch al in het theater. Dan lopen we al over de... Ja, ik kan nog lenteken. even zeggen van Martijn Koning. Want dat vind ik dan weer hartstikke leuk. Ja, hij he? is een try-out. Hij is een stand-up comedian. Hij is cabaretier ook. Ja. En hij komt naar de Luifel. Dat is dus volgende week. Dat is 30 mei. Ja. En hij gaat daar try-outen. Maar echt helemaal blanco. Jo. Dus de voorstelling moet nog helemaal gemaakt worden. Echt? En dan ben je als publiek dus bij. Dus hij gaat uh, zien en zeggen. Hij laat zijn ideeën hardop horen. Ja, en ja. hij gaat op dat moment kijken hoe mensen reageren. Heeren. Dan kan hij nog slijpen als ze grappen. Dan kan hij ze weer brengen. Uh, hij improviseert er dus op los. Hij, je moet er naartoe. Het is echt nu. Je kunt er dan bij zien. En dan kan je dus later nog eens terug gaan en kijken wat er van de voorstelling over is gebleven. Is. Ja, nou, ja, ja. Nou, ja. dat is dus uh, theater de Luifel in Heemstede, 30 ja. mei, en je kan altijd reserveren. Podia Heemstede. .nl. Echt een aanrader. Nou, dank jullie wel, dames, voor deze uh, prachtige cultuuragenda. Um, ja, we, we zitten een beetje in tijd. Nou, anders hadden we misschien nog even wat meer tips kunnen geven. Maar het zit er op de twee uur. En uh, wij willen onze gasten van harte bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hebben. Dat ze naar ons toekomen om te praten over en ik wat... En wat sterkte wensen. Jazeker. Ja? Succes. Onderzoals. En ik dank zeg. natuurlijk uh, mijn twee uh, collega's uh, voor jullie bijdrage. Ja, bedankt voor, het voor de regie. Fantastisch. Ja, ja nou, eh, allemaal heel graag gedaan natuurlijk. Over twee weken zijn we er weer. En uh, dan uh, zal ik uh, weer een, een post plaatsen op onze Facebook-site. Even geen rust aan de kust. Uh, uh, volg ons, dan hoef je nooit meer wat te missen. Dus uh, klik eventjes aan en uh, lik ons op. Uh, nou, like ons, sorry. Ja, Like ons op Facebook. En, en ga reserveren voor de midzomernachtsdroom. De midzomernachtsdroom en maandag allemaal op naar Den Haag. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. Want zonder jullie hoeven wij het allemaal echt niet te doen. We sluiten af met een prachtig nummer van Sven Davis. Dat is de zoon van onze collega Charles Duif. Omdat we over vrede hebben gehad deze uitzending. Calling for Peace van Sven. Wat leuk.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 Why must children die?